Het hoofd van de Londense politie, Paul Stevenson, is opgestapt... omdat hij in verband is gebracht met de schandaalkrant News of the World. Er was veel kritiek op het inhuren van een oud-redacteur van dat blad... als PR-adviseur. De Sunday Times meldde vandaag ook dat Stevenson... een verblijf in een luxueus kuuroord heeft laten betalen... door News of the World. In Nijmegen is de Vierdaagse officieel geopend... met de Vlaggenparade in Stadion de Goffert. Zo'n 10.000 mensen keken naar optredens en een défilé. De lopers hoeven hun wandelschoenen pas dinsdag aan te trekken. Dan gaat de 95e editie van de Vierdaagse daadwerkelijk van start. Vanwege de verwachte regen raadt de marsleidingwandelaars aan... extra sokken mee te nemen om blaren te voorkomen. De Egyptische oud-president Mubarak ligt in coma, zegt zijn advocaat. Mubarak, die 83 is, zou een beroerte hebben gehad. Hij trad in februari af na wekenlange protesten tegen zijn bewind...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 Het weer, wisselend bewolkt en vooral in het westen buien. Morgen trekken de buien vanuit het westen over het hele land. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd voor mich te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radio show voor coole kerels en vrolijke vrouwen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Het is vandaag bekende Namendag en welkom bij Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En als je nou aan de, aan de eter zit in Groningen of in Limburg en je hoort ons niet... Dat kan ik je ook niet doorverwijzen. Maar anders zou je op echtejanne.nl gewoon de hele uitzending kunnen volgen. Hashtag op Twitter echtejanne. En je kunt inbellen voor het echtejanne radiospel. En voor de stelling in wat een geleuter. Gratis telefoonnummer nummer 0800-1121. En de stelling luidt. Maxima moet Willem-Alexander opvolgen in het IOC. Maar die gaan we veranderen. Ja, want zo is het maar net. En de enige echte, ja, echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is uh, genetisch bepaald. Dus stop je met je enige vak dat je wel beheerst om op vakantie te gaan met je vriendin. Zoals Matsu Matsu, Matsu, Matsu, Matsu van uh, uh oh oh Geersouw. En een meer ontzettende Johan. Laten we even kijken wie nog meer een Jan en Johan is geweest. Jan? Echte Jan, Johan, echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, daar gaan we. En we beginnen met de man die mij gisteren het bloed onder de dagels vandaan heeft gehaald. Vrij van der Linde. De verhalen die we allemaal vertellen om onze leven meester te worden. Ieder mens moet op een verhaal komen. Jezelf meesterinterviewer noemen. Ja, dat... Dat zou ik dus nooit, zou ik zou het nooit doen. Terwijl jij het bent. Terwijl ik het ben. Ja. Dus een walgelijke titel. Die Frank, want geen Frank hè, Frank zichzelf heeft toebedicht. Die zat dus gisteravond bij de avond bij je. De Mart, de man die, ja, wel wat kan. Hè? En die ging daar de psycholoog uithangen over wielrennen. Terwijl je hoorde in al die woorden, in al die woordenbrei. En al dat, die, die braakzom van de Nederlandse taal, dat hij helemaal geen reet van wielrennen kent. Maar hij is daar dan de intellectuele meesterinterviewer aan het uithangen. En weet je wat ik daarvan krijg, joh Ik vind Frank een held. Oh. Meen je dat? Ja. Wat die... krijg jij ervan, Jan? Zeg het eens, jongen. Een hangzak! Oh, dat moeten we niet hebben. Nee, dat nee. Uh, is goed. Maar, maar, maar, maar jij vindt Frank een held? Een held! En Johan! Lange Frans. Okidoki, de lange is hier. Doe maar vijf je leven en dan vijf hier. Gebeurt mij vaak vage acties. Kotzen op auto's, pissen in taxis. Hij gaat verdimmen. Ja, Jan, jij werd natuurlijk als uh, vader van uh, drie jonge bloedjes van kinderen. Uh, dat uh, Op het moment dat je uh, het zaad plant uh, waar het kind uitgeboren wordt... dat je niet gerookt moet hebben, niet aan de drugs Nooie. moet hebben gezeten... Nooie. niet moet hebben gezopen. Nooie. En wat doet Lange Frans? Nou? Die schopt zijn Danielle met jong, zoals dat heet. Want in oktober wordt zijn uh, dochtertje geboren. Hm. En die zegt nu, nadat hij op Ibiza echt zat te stuiten met een vergrote lever die, zoals hij zei... als een lintworm uh, door zijn keel naar boven wilde. Want, ja, het, is net, het is net literatuur bij Lange Frans ik stop met uh, drinken met drugs en met alles alles Daar het andere wat goed Stop stopt hij nu terwijl mee terwijl het vruchtje zie. precies dus hij doet zijn dochter wat maar goed uh, wat een weggooien die gast dus, ja, maar, uh, hij is een rapper hij is toch een rapper? Weet ik veel, wie lange Frans hier man. Ja natuurlijk is dat een rapper, maar tegenwoordig kennen we hem alleen als alcoholist. Ja, ja. en uh, zijn vrouw met een pistool en, en tokies en Precies, problemen met ja. Fransiebaas. baasje. Uber Johan! Vreselijk. Uh, over uber Johan gesproken, nou dat is eentje die nou net onder Jopper de Pop staat. Alain Walsen! Dat niet in alle gevallen uh, adequaat en voortvarend op alle aangiften uh, is gereageerd, is natuurlijk formeel kritiek op politie en het openbaar ministerie. Ja, allerlei uh, Wolfsen is natuurlijk uh, sociaaldemocratie in, uh, in vlees gegoten. Ja, de man die doet alles waarvoor de PvdA is opgericht, namelijk alles verkeerd. En ja, die kreeg het trouwens nog eens verlangs van Klaas Wilting op Twitter. Ja, die heeft natuurlijk uh, ja, veel homo's worden weggepast door. Uh, Twee. Nou, nou, het zijn wel meer weggepest, Utrecht. Ja. Hè, waar hij de burgemeester is. Door de kansjongeren, de Bondkraagjes, onze vrienden uit Marokko. Ja, die heeft dus twee homo's laten wegpesten. En uh, ja, die schuift dus de schuld nu bij de politie en justitie in de schoenen. Maar Aleit is Aleit Die heeft zich eventjes over zijn ijskoude, ingevroren de hard gewreven. En die zegt. eer had er niet geboest. 30 augustus oh. kom ik met een verklaring. Zo. En dan zal ik eventjes antwoorden geven aan de gemeenteraad. Over deze kwestie. Maar dat is over zes weken. Ja, maar Aleid moet er nog even over nadenken. is op vakantie. Ja, even op vakantie. Ja. In ieder geval Aleid Wolsen. En. Jan! Rinus! Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Roma op de Ja, dat uh, is een extra. Ja, dit ja. vind jij mooi, hè? Dit vind jij leuk. Geweldig, ja. Hij is in Amerika doorgebroken. Althans, op YouTube is die 406.000 keer bekeken. Met Romana op de scooter. En op de clip staat dan niet Romana, de bekende zangeres uit... Uh, weet ik veel, Lewarden. Ja, ja uit Lewarden. Maar zijn uh, bloedmooie vriendin, ja, Deborah. Ja. wel eens. Zeg maar, als je, als je Deborah op je scooter hebt, dan word je acuut homo. Als je het nog niet was, want dat is weinig vrouwelijks aan. Maar goed, een geweldig hit. Uh, ja. En wat zegt dan vader Abraham? Want van hem is het ja. ugge, ugge, ugge gejat. ja. Onze hoop in bange dagen. Wat zegt hij dat? Dat zegt Alleen maar omdat, omdat die jongen ja. gehandicapt is? Jan, wat een land leven wij. Het is om te Te Johan om waar te zijn. Maar die, jij zegt dus die eencellige die. Het is een Johan? Het lijkt me wel, ja. Ja? Ja, ja lijkt me wel. 400.000 keer bekeken terwijl je niet kan zingen? Ja, Jan, hoeveel mensen kijken naar ons? Ja, precies. We kunnen ook niet zingen. Dus ja, je hebt een een en Johan. Ja, je wel een Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Maak even. Er komt zo een tourflits. Ja, er komt zo een tourflits ja, aan. We hebben, eigenlijk hebben we de toeren voor ons een beetje ja, naast ons neergelegd. Maar het wordt wel eens tijd dat we daar serieus serieuze aandacht aan besteden. En dat gaan we straks doen. Maar eerst uh, ja, gaan we eens eventjes... Uh, Echte zaken doen. Onze hoofdgast van vanavond die liep uh, na het overlijden van zijn vriendin Elise in 2005. In één jaar 365 marathons. En dat is 42,142 142 kilometer en 195 meter, als ik het goed heb. Een pocket En uh, ja. dat dan een keer uh, 365. Dat deed hij door heel Europa. Uh, en daarmee vroeg en kreeg hij aandacht voor zijn stichting Marathon 365. Maar daarmee bleef het niet. Want sinds 10 2010 loopt hij weer dagelijks een marathon. Nu in het Wheel of Energy op Schiphol. Ja, ben je dan gek of eigenlijk geniaal? Dat moeten we nou eens met hem bespreken. Vanavond onze hoofdgast, Richard Bortram. Welkom Richard. Goedenavond. Ja, maar Welkom. we doen eerst de actualiteit. Zoals altijd, als je het erg vindt. Of heb je zo lang in dat wiel gestaan dat je denkt van... Nou, ik weet niet meer, ja, je kan alles vragen voor 10, 10, 2010... maar daarna weet ik helemaal van niets meer. Nou ja, goed, vraag het maar. Ja, je hebt gelijk ook. Jan, vraag het maar. Ja, goede doelen. Wat? Goede doelen? Goede doelen. Ja. Ja, zeg eens iets. In Afrika wordt gevochten tussen de, de mensen achter Giro 555... en allerlei illegale stichtingjes over aan wie je nou je geld moet storten. Want Afrika verkeert weer een ernstige hongersnood door, de, door het gebrek aan water. Ja, in gebrek aan, uh, aan arbeidsethos. Precies. Of mag dat, ja, dat niet jam, zeggen? Ja, nee, dat nou, mag niet uh, Maar goed, goede doelen. Wie vertrouwen wij? Ja, dat is een vraag. Ik ja. denk dat er in eerste instantie maar eens een keer begonnen moet worden met samenwerking. En die is er natuurlijk al... Maar op het moment dat die samenwerking er is, dat mensen gewoon ook laten zien waar ze voor staan en wat ze doen. Hey, vind je trouwens ook dat we maar door moeten blijven gaan met die noodhulp? Want er zijn namelijk mensen, ik wil er geen namen noemen, Roos... die zeggen van ja, iedere keer maar een zak rijst uit een vliegtuig gooien en dan wachten dat ze net niet doodgaan. En dan volgend jaar vlieg je weer een rijst. Nou, dat is rijst, mooi gezegd. Dat ze dat net niet doodgaan. Echt helpen doen we ze niet, behalve dan dat ze net niet doodgaan. Je moet je afvragen of deze situatie niet minder leuk is dan net wel doodgaan. Ja, Kritiek is mooi, maar wat is dan de oplossing? Nou, en ik denk... drie zakken rijst. <laughs> of we gaan ze leren hoe je plantjes moet uh, neerzetten in Ja, de goed, nou ja, Maar dat is ook hulp. Ja. En ik denk dat iedere vorm van hulp ontzettend goed is. Want uh, ja, je moet het uiteindelijk toch zo zien... we kunnen natuurlijk alleen maar praten over de regio... over een, een land, ja. over, over Europa. Maar uiteindelijk zijn we allemaal een wereldburger tegenwoordig. Meen je nou? Ja, dat is ik, wel, ik ben broer. gewoon Nederlander of Voor de rest... Uh, Oh, dat is mooi, dat ja. de grens daar ophoudt. Nou, ja, nou, ik zou eens denken, ik ben Noord-Hollander, de rest kan ook. Nou, Jan, hey, nu ga je te ver. Amsterdammer! En alles <laughs> buiten de die. Nou, nu ik ben Amsterdam te weer. Amsterdammer, jij Zullen we het even over de Tour gaan hebben, heren? Volg je de Tour de Frans? Ik volg de Tour niet, niet, op dit moment. Waarom niet? Hoe? Nee, nou ja, goed, omdat ik weet dat hij uh, bijna hetzelfde is als vorig jaar. Hoe bedoel je? Nou, dat wordt saai. weer gefietst. Ja, ja, redelijk saai. Dat zegt iemand die 365 dagen Plot. loopt. En dan, als iemand dat zeg maar twee weken op de fiets doet, dan zeg je nou, dat is een beetje saai. Nou ja, goed, dat is ook. Uh, ik ben niet de kenner, dus dan moet je dat niet aan mij vragen. Maar, maar de het tour... is natuurlijk. Nee, wacht even. Toe is natuurlijk een prachtig evenement. Ja? Zo simpel is het. Alleen er gebeurt ontzettend veel dat je iedere keer weer nieuwe gezichten ziet. Ja. En dat ik zeg, ja, hey, uh, het is nou niet echt iets waar ik nu iedere, iedere dag voor kan gaan zitten. Zou ik de samenvatting uh, even geven van deze tour? Ja, doe dat eens. Nou, in de sprint wint uh, die, die Brit, die Kevin is. Dus. Ja. Nou, dan uh, alle Nederlanders die vallen op hun smoel. Nee, dat is ook standaard. Of ze stappen af, of ze fietsen gewond door achterin. En uh, de uiteindelijke winnaar, die wint geen één etappe. En dat die is Andy Slack. Oh, die gaat winnen. Ja, hm. want die komt erdoor, die komt niet terug in de Alpen. Nou, zijn we daar ook weer uit, hè. Nou, dat is een heel duidelijke taal. We weten wat er ons te doen staat. Dus we hoeven niet meer te kijken. Eens meer te kijken. Nee. Volgens mij gaan we hem erin gooien, hoor. Ja, hoor. ja natuurlijk. <middels> Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en Het is niet te geloven, maar zojuist is de uh, winnaar bekend geworden van de Tour de France 2011. Andy Sleck, de Luxemburger. Van uh, welke ploeg, Jan? Weet ik veel. Ja, maar helemaal ja, Hij een, man, een man, het shirt, shirt, ja, ja dus het staat, ik, met, tropen, uh, het ik ben meer van, uh, je weet wel. Korfbal. Nee, nee, nee. nee, we gaan het even over Feyenoord Kegelen. hebben. Oh, Met Feyenoord. Uh, Richard. Oh ja, dan gaan we het inderdaad niet over sport hebben. Want daar hebben we het wel over natuurlijk. Dat heb je wel gevolgd, Feyenoord. Dat het koningsdrama. Dat heb ik weer gezien. Ja, nou ja, goed. Dit is natuurlijk een drama uh, wat gewoon helemaal niet leuk is. Wat had er moeten gebeuren? <laughs> De oplossing. Ja. De ja. oplossing. Jij spreekt salen vol managers toe. Na je 365 dagen marathon lopen. Ja. Dus ja, jij bent de man van de oplossingen. En vooral dat... ook iemand die wat gepresteerd heeft. Dus dat wordt nog serieus genomen. Ja, nou, er wordt veel te veel gesproken. Ja, nou zeg het eens, Richard. Nou, ja. Er wordt gewoon veel te veel gesproken. En er moet meer gedaan worden. Dus nou. jij zegt eigenlijk tegen Feyenoord geen woorden, maar daden? Ja, en zo is het. God, zo mijn zeggen. Daar was ik niet op gekomen, Jan. Ja, ik vind het wel goed. Hey, maar dan... Soms zoeken we er allemaal veel te moeilijk, mensen. Ik bedoel, het, zit, het, is, het is zo voor de hand liggend. Ja, gewoon af en toe een slok water en een hap lucht en Je blijft gewoon doorlopen. En, en voetballen. Ja, dat is zo simpel. Ja. Jan, het wordt een hele mooie filosofische avond. Ik denk het wel. Ik voel dat. Ja. Ik voel dat aankomen. Hé, hey, trouwens over, uh, uh, fijn gesproken, Been is weg. Nou, doei. Wie gaat hem opvolgen? Ja, dat... Uh, weten jullie het? Ja. Jongens en meisjes, echt ja. het is niet te geloven, maar het is bekend geworden... wie Mario Been gaat opvolgen bij Feyenoord Rotterdam. Louis van Gaal? Ja, dat is echt een... Uh... Nee, dat gaat echt gebeuren. Ja, toch op, man. Louis van Gaal heeft namelijk nog een rekeningetje onder in de zak met Ajaxa. Louis van Gaal gaat een kruifje doen. Ik ben echt zo blij dat we straks over hardlopen gaan hebben. Ik ook, want ik snap geen reet van voetbal. Nee, dat merk ik. Louis van Gaal houdt toch op. Nou, maar ja. op. Je hebt een scoop. Hebben we ook een kanaar jingle, jammer of niet? <laughs> dan, nou, dat is wel jammer, want het is echt een super blunder. Hey, uh... Maar heb je het gevolgd, Richard, bij Feyenoord, of niet? Nee, ik heb niet nou, alles gevolgd. De spelersgroep die, die stuurt een trainer weg. Vrij uniek. Uh, normaal gaat dat dan stiekem, maar hier is het allemaal in de open gebeurd. En het bestuur zegt, of de directie zegt, ja, van ons had hij niet weghoeven, maar de spelers hebben dat beslist. Kan dat? Alles kan, dat zie je wel, want het is weer gebeurd. Maar ik, ik, ik snap het eigenlijk niet wat er gebeurt in de voetbal. En dat is wat ik eigenlijk bedoel. Ja, gewoon Geen woorden, maar daden. Begin gewoon eens een keertje met voetballen met z'n allen. Ja. En dan kan er best uitgekomen worden. Maar als uh, de bestuurders uh, zeggen, we weten van niets. En de spelers beslissen unaniem. Ja, dan is het heel duidelijk, dan moet hij gaan. Ja, gewoon voetballen. zoals de Japanse vrouwen hebben gedaan. Hè? Die zijn gewoon een wereldkampioen geworden vanavond. Ja. Die hebben gewoon die Amerikanen verslagen Goed, hè? met de penalties. He, die hebben die hebben door de avond lopen, ja. Japanners. Nou een feest. Ik heb het niet gezien. Nee, nou, ik hoor niet. Vrouwen van boven, denk je zelf. Ja. <laughs> <laughs> Alsjeblieft. Het is om te janken. <laughs> hey, trouwens, om te janken gesproken. Uh, uh, Martijn, ken je, ken je Martijn? Dus niet, niet Martijn de man, maar Martijn de stichting. Nee, de -club, nee, nee, nee, de nee, nee, nee. Ik heb er wel iets van gehoord, maar ik ken het verder niet. Nee, maar ik, ik bedoel, ik nee. niet dat je lid bent. Maar, maar of je er wel van gehoord hebt. Nee, maar dat neem ik ook zo aan, dat je dat niet suggereert. Maar nee, ik heb er niet meer als dat van ooit van gehoord. Ja, Martijn. Ja, een van de bestuursleden, die wordt dus bedreigd. Nu uh, naar die actie van Henk Bres, die Den de En die wil nu beschermen. Misschien moet worden. je ook de actie van Henk Bres nog even uitleggen. Want Richard, die loopt maar in dat rat als een hamster te rennen. Dus, uh, ja, we gelijk ook. Sorry, Richard. Henk ja, Bres. Ik, ik denk dat jij een krant leest, maar dat kan je natuurlijk helemaal niet, want dan flik je op je kaners. In het rat, toch? Uh, Henk Bres, dat is die uh, schreeuwende uh, Den Haag En die is een actie begonnen met allemaal andere BN'ers. En uh, Jan is ook gevraagd. Uh, om Omdat om die Martijn, te, ja, dat dat verboden wordt, is tegen die. Nou, wat vind je daarvan? zeg ja, zeggen het, geen woorden, maar daden? Nou ja, dat is het eigenlijk weer. He. Ja, Doe nou, het, dan. Zorg dat het dan, zorg dat het over is. Waarom allemaal weer zo moeilijk mensen hebben? Ja, inderdaad, ik ben er niet voor, laat ik het zo stellen. Nee, ik, nou. vind, uh, ik vind de stichting Martijn, uh, is, niet, is niet mijn stichting. Nee, maar uh, moet je dan zo'n man beschermen? Die dan lastig wordt gevallen, zo'n bestuurlid? Of zeg van, uh... Ik vind dat je iedereen moet beschermen. Ja? Ja, ik vind dat je elkaar voor elkaar moet beschermen. Nou, hartstikke leuk. Een warme avond, Jan, voel ik. Ik voel het ook. En ik denk dat Richard het veel liever over zijn eigen projecten nou, gaat gaan hebben. We het straks voel ik dat verkeerd door. aan. Nee, dat gaat zeker over die actualiteiten. Maar ja, we gaan straks even over hardlopen. We, gaan, uh, we Kijk, gaan naar, we naar gaan we muziek gaan eerst. Zeggen ze over. Ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan eerst naar muziek. En de muzieksuggesties komen vanavond van Richard. Uh, en de bezoekers van echtejanne.nl mochten stemmen. En uh, ja, Jan, weet je wat er op nummer 4 staat? Nou? Ik wel, maar uh, luister maar. Die bonnen. will happen Ja, dat was uh... komt zo een oh, komt zo'n Toe Frits Dat oh, uh, was crazy van Siel, uh, maar we gaan uh, even wat anders doen. Ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Jannebi. Ja, het is nogal niet zeker of echt Jan er uh, na 1 september ja, er echt mee ophoudt. En omdat wij nogal uh, ja, graag het nuttige met het aangename verenigen, gaan we de Jannebi maar eens te raden bij iemand die het kan weten. Medium Anita. Goedenavond Anita. Goedenavond. Jij wist dat wij gingen bellen? Ik wist dat jij ging bellen dat ik in contact had met de redactie. Jij weet wat mijn eerste vraag is. Nee. Ja, uh, nou ja, dan vertel nou, ik ja. het je wel in medium. Uh, uh, Houdt echt die Janne er na 1 september echt mee op, denk je? Nee, ik weet het niet. Ik hoor het van niet, want ik luister ook weer zondag, dus trouw. Ben jij dat? Wat lief. Dat. Wat lief, hè, van jij. Ja. En dan zet ik jullie op timer en dan val ik vanzelf in slaap en dan is het ik dan niet meer. Dat is de stem van Jan Roos. Jan Roos, Jan Roos is onze snoes. Maar jij, jij bent gewoon aan het terugpraten, maar jij verstaat dit ook allemaal, dus? Ja. Oh, ik moet. Ik denk. Ik, Geen hey, je. Media, maar niet ik, doe, ik ga heel even mijn koptelefoon uh, goed in het gaatje doen. Want het, ik. ik even, even een momentje. Hé, hey Anita, kennen we jou niet van Man bij het Hond? Ja, ook. Klopt. Ja, he? Daar ben je groot gemaakt. Ja. Toch? Nee, ik ben niet groot gemaakt. Ik ben nog altijd gewoon mezelf geblimmen. Dat zal ook altijd zo blijven. Oh, dat nou. is dan fijn om te horen. Tenminste, zoiets hoor ik. Ja, ook. dat ja. vind ik ook fijn. Hey, media, Anita. Uh, uh, wat kan je allemaal zien in de toekomst? Want ik, ik kan geen toekomst voorspellen en daar begin ik ook niet aan, want ik vind iedereen bepaalt zijn eigen toekomst. Oh ja, maar wat kan je dan wel, want je bent paranormaal begaafd maar wat kan, je dan, wat kan je daar wel dan mee, eigenlijk? Nou, wat ik dus weer doe, is voornamelijk mensen helpen die dierbaren verloren zijn. Oh, en, en, en wat doe je daar dan mee? Um, vertellen hoe het met ze gaat, wat ze vonden van de begrafenis, bijvoorbeeld als ze een ring achter hebben gelaten, hoe die eruit ziet. Oh, maar, de, maar dus die geesten die bestaan ook echt dan? Ik denk het wel, ik zie ze ja. dus, ik wist het niet. Je praat ermee, hè? Het wel. En weet je wat ik wel altijd denk, hè, Anita? En nu wordt het een beetje ranzig, maar goed, je hebt ook de echte jan Allein. Oh, dat maakt me niet uit. Ja, meid, dat maakt, ook maakt ook niet uit. Dat denk ik altijd, hè, want uh, er komen momenten, hè, daar lig je gewoon lekker te ketsen met, uh, met je vrouw, of je, of je vriendin, of, of, of met de buurvrouw, of ja, maar het maakt helemaal geen reden uit. Maar als ja, die maar geesten maar dus... Zijn. Ja, of met je man, of, of Maar als die geesten, de, de, die, zien die dat? Vind je, daar we het wel eens op de gaten, daar maken we wel eens grapjes over. En uh, ik, heb al nu. ik denk wel dat hij... Die... Ik denk wel dat ze zo'n privacy geven. Ja, kan jij even vertellen wat uh, spreken die geesten? Wat zeg je? Welke taalspreker die geesten? Twins, denk ik. Ik denk gewoon Twins. Ja, allemaal. Ja. Ja, ik denk die, het... jullie, hebben, jullie hebben toch ook eigenlijk een dialect? Ja, zeker nou. weten, ja. ja. Dat is wel is gelder. Wat dan, Eigenlijk. Nee, omdat altijd, het vorige keer met Kim was het dus ook al zo, met dat Twentse dialect. Maar ik denk, jullie hebben net zo goed een dialect, en met twente dialect is niks mis. Nee, nee, nee, dat vind ik ook, hoor. Het enige verschil is dat ze, zeg maar, wat wij doen, ABN noemen, en dat, nou, wat jij doet, nou, zeg maar, nou. dialect. Jan, laten we een spelletje gaan doen. Hé, hey, je hebt gelijk ook. Ja. Trouwens, zag je dat aankomen, Anita? Ja, ja, ja. Dat we een spelletje gingen doen? Ja, ja, ja, kom ja. ik Ja, je kunt de redactie het je weten, waar gezegd waar had. Ik, waar wil je weten? Waar ik liever ben? Op hemel, op aarde? Nee, nee. maar dat... dat nee, die, dat die gaan dacht we niet. Je dacht dat dat de eerste vraag was? Ik denk dat je even, dit is niet echt beste reclame voor je praktijk. Ja, niet? Jan legt het even uit oh, als niet hè? Dat ja. maakt me niet uit. Oh, mensen die, die me over willen zoeken, vinden me toch wel. Ja. En ik wil niet van reclame, ik wil meer te doen dan een t shirt van mijn man te winnen dus. Oh, wij dachten dat je het vrouwen ding wilde, wilde hebben. Je, je belt alleen voor de t-shirt van de man? Ja. Nou, weet je wat we doen dan nou niet? omdat je zo'n uh, medium bent, dan krijg jij gewoon uh, uh, ook een t-shirt, net als je man. Ook, ook in dan in, in een medium. Och, nou, nou, oh. mij moet je me niks zelf sturen. Niet in medium, hè? Niet me, niet me, geen medium voor medium. Kom op, jongen. Medium? Spelletje. Met, Gezellig, hoor. Ja, Dat mode niet gedoemd. maar. medium voor de... medium, medium, maar niet daar. Ja, medium, maar Nou, medium rare, komt-ie. Hé, niet. we gaan het spelletje doen. Nou, ja, je luistert elke week, maar uh, voor alle AM747-luisteraars... zal ik het spelletje nog een keer uitleggen. Uh, het is echt Jan of Johan. Je krijgt 20 keuzevragen, 1 kan 5 punten per vraag scoren. En Jan houdt de score bij. En dan gaan we bepalen of jouw leven nog wel zin heeft. En Jan gaat waarschijnlijk nu aan jou vragen. Kan niet, wat... Anita. Kan niet, Anita. Ja, maar... maar dat zag maar je nou niet al. ook al. Wat is het antwoord op de eerste vraag? Geen antwoord. Nou, dat klopt, want we wilden inderdaad vragen. Echte Jan of geen antwoord. Ongeloof oh, ik in die vrouw. Goed. Niet Zo vroeg. goed. Nou, dan gaan we aan, niet. Nummer twee: D66 of de Partij voor de Dieren. Nog nog één keertje. D66 of de Partij voor de Dieren. Eh... Uh... Partij voor de dieren. Oh. Hartenvrouw of schoppenheer? Ja. Hartenvrouw. Wat te zien er is die vrouw, wat te zien er is die vrouw. Ja, weer goed hoor, of niet, Jan? Nee. Oh, Suzanne Smit of Jan Smit? Uh, Jan Smit. Ja, Suzanne Smit die zegt dat ze heks is. Wat heb je daarmee? Wat ik met de heksen? Heb, heb niks. Nee, nee, precies. Wat heeft een heks met een medium te maken? Niks. Nee, precies. Heks heksen, Ja, Jan, Jan heeft, ja? Ja, Jansweg. Ja, dat ja, zei ja, al. Ja, je al. Christelijk of atheïst? Ehm, uh, geen één van beiden. Wat dan? Geen één van beiden? Wat ben je dan? Wat is u? Ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde en ik vind dat dat niks eigenlijk met het christendom te maken het heeft, niets met atheists te maken. Het is gewoon voor mij de energie waar er zit en het heeft niks daarmee te maken, Oké. Okay. Helder. Oké, okay. Dan kan je ook de volgende vraag ook wel laten zitten, FC Twente of PSV. Ja, FC Twente Ja, dat is niet of... moeilijk, Dat is FC Twente, oh ja, hè. Ja, ik heb hem nog niet gevraagd, Anita. Ja, FC ja, Twente of al. PSV? Ja, FC Twente natuurlijk. Oh ja, dat zag ik ook al aankomen. Boer zoekt vrouw of man bij het hond? Eh, uh, boerzond vrouw. Sylvia Witteman, de vrouw die uh, ja, gekrenkt is door mijn uh, bloedgabber Jan uh, Dijkgraaf. Of erop Hoogland. Uh, Sylvia. Ja. Tijd of geld? Uh, tijd. Ja. TV kijken of seks? Eh, uh, seks. Meen je dat nou? Terwijl ja, al die geesten liggen dat te, dat te dat kijken, dat niet? Hey. wat zeg je? Terwijl die, al die geesten liggen te kijken, je moet er niet aan denken. Ja, maar en? ja en? en? Oh, ja, en. Ik zei net ook al die geven me wat privacy. Oh ja, ja dat hoor precies. ik iets. Als, je, als jij eraan denkt, dan begin je helemaal niet meer aan seks. Nee. En waaraan? Oh, dan heb jij een boel saai leven. Nou je ja, saai leven als mijn opa staat te koekeloeren uh, terwijl ik uh, de meest intieme ingangen van mijn vrouw uh, toucheer. Dat, uh, dat is toch echt niet prettig hoor, niet? Nee, nou ja, als je oma staat te kijken en is jou bezig zijn. Dames, dames, dames, uh, we gaan door. Oh, je hebt gelijk Johnny ook. of Anita? Uh, Anita. Cocaïne of bier? Uh, Wijntje. Wijntje. Nou, dat noemen we bier. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Waarom? Daarom? Verleden of toekomst? Uh, heden. Ja. Die zaten niet bij, Anita. Nee, het is helemaal... ja, Sorry, maar die twee kan ik niet uitkiezen. Je leeft nu en niet gisteren of morgen. Nee. Ja, je hebt gewoon echt ook. Mark Rutte of Job Cohen? Uh, Job Cohen. Ja, ik weet. Nou ja. ja, de volgende doen we nog even. Afval of accepteren? Zeg maar van. Uh... Uh, afvallen. Ja, dat gaat. Om. Worst of kipfilet? Kit het, het gaat heel erg slecht, maar dat zag je waarschijnlijk ook al aankomen. Dat wist je, je al, al. niet krijgt toch Ja, maar het wordt wel die witte van ja, Viola. Met Viola op je buik. Hoor er maar niet uit. Het nou, man ook wel we Alles maken er over. een hond aan. Dat we wist je ook al. Ja, we stoppen er gewoon mee, want het ja. wordt, het, het wordt ja, niks. Ik ben nou een Johan. Nou, ja, wat denk je? Een ontzettende Johan. Het is vreselijk, zeg. Dat, ja, ja, dat maar dat zag... vind ik heel veel goed. Ja, precies. Dat zag je aankomen. Hey, Anita, ja, weet ja, je, we, we sturen uh, en een uh, Johan shirt. Die mag jij dan aan. Uh, XXL. Ja, en mijn man ook echt hetzelfde. Oh, jullie zijn uh, met ja, je maar jouw man in? krijgt wel een echte Janne-shirt. Ja, je krijgt die want, wel Want wij, doen. ja, uh, gewoon eerlijk zijn, respect voor die gast. Ja, zeker. is goed, ja, zo zeggen. zijn wij. Oké, okay, dank je. niet, bedankt, hè. Doei, doei, doei. doei. doei. doei. doei. doei. doei. Oh, dat was wat, hè. Die aan niet. Nou, nee, zullen we goed. naar Richard gaan? Ja, heel graag. Wat vond je daar nou van Richard? Ja, ze is hè. Ja. Zo, de mythes, hè. Ja. En, en die stem, hè, mooi, hè. Ja, ja, ja die, ik denk dat ze lekker doorgerookt is. Ja, lekker, lekker, lekker ja. fijn doorgerookt gebeurt. Hé, hey, trouwens, uh, Richard, uh, die zit hier, die uh, heeft 500 marathons op zijn naam. Meer. Meer? Ook? Hoeveel heb je er gelopen inmiddels? Ik, ik heb ze niet meer geteld, maar uiteindelijk heb ik er uh, ruim 650 gelopen. 650? Maar 500, 500 voor het goede doel. Ongeveer ja. 500 marathons voor het goede doel, niet gewoon. Hey, we gaan even naar 2006, want toen ben je begonnen uh, met lopen. 365 marathons in een jaar was je missie. Uh, en dan zeggen artsen, gekke werk. Ja, dat is mooi, hè? Ja. En waarom is dat gekke werk? Nou ja, je hebt het nummer net al gedraaid. Crazy. Ja. Misschien is het ook wel een beetje gekke werk... Uh, als je dat zo in één keer uh, uh, hoort. Maar uh, er is natuurlijk wel wat vooraf afgegaan. Ik heb wel uh, eerst een jaar gesport. En uh, wat, wat zeg ik? ik? Ik heb al 20 jaar gesport. Maar een jaar heel specifiek voorbereid om uh, 365 dagen te kunnen lopen. Hoe bereid je dat voor? Heel veel kilometers maken en uh, ja, ongeveer al 7000 kilometer lopen, om er uiteindelijk in een jaar zo'n 15.000 te willen lopen. En, en, en, en loop je dat dan zeg maar uh, altijd hetzelfde rondje? Uh, het zou kunnen, dagen. Maar uh, meestal probeer je er gewoon wat andere, andere tracks te zoeken. Maar nou ja, goed, is... he, echte marathonlopers uh, die wedstrijden lopen... die mogen toch maar twee of drie per jaar lopen. Ja, maar dan gaat het ook echt op snelheid. Dat klopt. Ja. Dan gaat het echt op snelheid. En hier ging het uh, niet als een uh, wedstrijd of recordpoging. We liepen voor het, goed, het goede doel om te zeggen... een jaar lang iedere dag een marathon. Geen recordpoging, geen wedstrijd. Maar om te laten zien wat een mens allemaal kan. Maar als je de... meer kunt als iedere dag een marathon... Ja, wat kan er dan ook allemaal meer? Maar waren er ja. ook mensen die zeiden, dat kan niet, fysiek? Ja, er waren verschillende je mensen die het gezegd je pezen. Ja, ja. ja, heel grappig, uh, Harm Kuipers. Een uh, professor aan de Oud, universiteit... Oud uh, wereldkampioen in, in de, uh, schaatsen, uh, olympisch kampioen schaatsen, geloof ik. Zo. Ja, ja, ja. Je ja, de, de, Harm Kuypers. sport anders ja. die uh, Dijkgraaf. Ja, nou, die, die, die had ook uh, duidelijk uh, vooraf gezegd, nou, die jongen is niet goed wijs. Uh, laat hem eerst maar eens eventjes uh, even... Nou, even. Daar had hij een punt, toch? Op dat moment, uh, de, ja, ja goed, hij kende niet de ins en outs. En uiteindelijk heeft hij uh, na het project heb een keer uitgebreid gesproken. En dan zegt hij, ja Richard, het verhaal zoals jij het nu verteld hebt. En hoe je je op voorbereid hebt, ja dat heb ik totaal verkeerd ingeschat. Maar je hebt zo'n man die kan onder het ijs uh, zwemmen en in ijs ja. uh, pakken. Die ijsmen. Die, die man, er wordt dan zeg maar een wereldwonde genoemd. Maar ben jij dat eigenlijk ook? Want dat, eigenlijk moeten jouw knieën toch al versleten zijn. Die zouden versleten kunnen zijn, uh, zei het niet dat ik me gewoon heel goed verzorg. En dat goede verzorgen betekent dus de juiste dingen, eten en drinken. Ja, en, dat is waar. Maar je is niet gebouwd voor, voor, voor zo belachelijk veel... Uh, nou, blijkbaar wel, want anders zou het niet zo zijn. En ja. zo simpel is het. Nou, en, en zo simpel is het. Hoe geloof ik, hè, Jan? Ja, ik, ja ik, ik geloof het Maar een niet. mens kan ontzettend veel, maar je moet er wel goed op voorbereiden. Maar, nee, maar wat... voorbereiden, los van het voorbereiden, 42 kilometer is uh, uh, 420.000 stappen of uh, 220 duim, maar in elk geval uh, meer dan een paar ton aan stappen per dag... waarbij je toch je hele gewicht uh, door de lucht verplaatst en neerknalt... zijn toch gewoon knallen op je gewrichten, of niet? Ja, nou ja, goed, het blijkt... Er zijn uh, mensen die jonger zijn, ik ben nu uh, 45, maar er zijn uh, heel veel mensen die jonger zijn als ik... en die doen dan andere sporten, hè, waar we het net over hadden, over voetbal onder andere... Nou, die, die zijn al totaal versleten en als je dan ja. ziet hoe gemakkelijk uh, uh, dat het dan maar toch mogelijk is... Heb jij een rare is. fysiek dan, of niet? En, sorry, een rare en... fysiek. Is er iets. Uh... Nou, ik denk dat alles wel gewoon past. Dat het een goede fysiek is. Maar ja, goed, de, de voetbal waar je het net over hebt. Ja, die zijn dan uh, 30 en dan zijn hun enkels uh, in hun knieën en in voeten helemaal nou. versleten. En dan uh, kijken ze op de bankrekening. Dan staat er 40 miljoen. En denken ze, nou, zal die benen er net zo goed af kunnen zetten. En het zit mij een rekening. Tijd of geld? Nou, ja. tijd of geld? Nou. Zeg het maar. Geld. Nou, fijn voor jou. Ja, Jan? Ja? Zou jij je je benen eraf laten zetten? Kom maar nou, Ik filmen. weet niet of, of je die kromme dingen van mij wel eens hebt gezien. Dat is nog steeds niet. Maar nu word je niet kleiner. Nee, moet je er helemaal af? Dan word je nog kleiner. Ah, nee, <laughs> maar ik wil ze er niet af. Mag ik ze er wel aan, aan blijven of niet? Nee, nee maar, maar, maar je had, 365 ja. het, het is 365 dagen. Je hebt toch zelf ook wel een keer gedacht dat het gekke werk was, of niet? Van tevoren? Nou ja, het is natuurlijk wel uitzonderlijk om iedere dag een marathon te lopen. Ja, dat buiten, is op iedereen. Ja, ja, buiten ja. heb je het gedaan, door heel Europa. Ja, door heel uh. Europa en, en, en nu in het loopwiel op Schiphol eh, sinds 10 oktober. Ja, dat, dat kun je zeker omschrijven als gekke werk. Maar als je dan weet waarom dat ik ben gaan lopen... want dat is uiteindelijk toch de motivatie eh, om te zeggen... voor die mensen die met kanker te maken hebben een beter leven met kanker. Dat is mijn motivatie geweest. En ik heb dat aan de lijf ondervonden. Wat heet, ik heb dat naast gestaan. Toen Elise, mijn vriendin, de ziektekanker kreeg en daaraan overleden was. En helpt dat je, zeg maar, ook erdoorheen? Want ik neem aan dat je na 50 kilometer denkt: van... wat heb ik een pijn in? Dat je denkt: nou, dat je dan aan haar denkt. Dat is een hele mooie vraag. Nee, maar dat is een hele mooie vraag. Er zijn heel veel mensen ja. Gooi me maar in. Ja, sorry, dit is echt een scoop. Scoop na 44 deze, deze moet jij nee, doen. Nee, jij moet hem gaan zelf doen. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luister. Uit. Het is niet te geloven, maar na 44 uitzendingen heb ik mijn eerste mooie vraag gesteld. Nou ja, geef me antwoord dan. Complimenten, Jan. Dank Jan. Ja, goed. Ja, je ja, nou, ja, stel stel je hem nog een keer. Wat zei ik? Oh na 15 als je, nou, kilometer. Ja, precies, dan heb je pijn hè. Aan je je en aan je, je pees en, en, en help dan, uh, als je denkt aan, aan je uh, vriendin die je verloren bent, helpt die dan door je pijn heen? Ik vond het net mooier. Ja. Oké, okay. het verlies van een dierbare, dat loop je er niet uit, dat werk je er niet uit, dat sport je er niet uit. Dus ik denk dat dat, uh, daar kan ik heel kort in zijn, dat was nooit de motivatie om te gaan lopen. Ja, maar, maar kan het je er doorheen trekken? Misschien wel, maar bij mij niet. Maar loop je, dan liep je voor haar? Ik liep niet voor haar, ik liep door haar. Ja. En ik denk dat dat een wezenlijk verschil is. Want als je echt voor iemand zou lopen die overleden is, nou dan kun je na nou 50 kilometer beter stoppen. Want uh, daar komen er nog heel veel dagen achteraan. Want dan zit je pas in de tweede dag. Hè? Als je praat over 42 kilometer, 195 meter. En als je dan iedere keer voor iemand zou moeten lopen die er niet meer is. Ja, waar ben je dan mee bezig? Je kunt er veel beter lopen voor die mensen die er nog wel zijn. Ja. En om iets te betekenen. Nou. Ja, ongelooflijk. Hey, hoeveel schoenen heb je nou eigenlijk uh, versleten tot nu toe? Nou, in, in een jaar tijd uh, ongeveer 19 paar. 19 paar. En, en heb je daarvoor dan een sponsor? Nou, ja, in ieder geval wel uh, iemand waar ik uh, de schoenen zo kan betrekken. Ja, je noemt het een sponsor, maar weet je, sponsoren dat is ook zoiets. Dat komt weer uit die wielrennerij, dat komt uit de voetballerij. Met sponsoring, dan moet je iets terug doen. Nou ja, die schoenen aan doen. Ja. Met, met een ja, heel groot embleem, Een erop. naam op je rug. Ja, precies. Ja, en dat goed, deed je dan niet? Nee, dat doen we niet aan. We zijn geen commercieel project, dus dat betekent ook dat we daar geen tegenprestaties voor leveren. Ja, ik trek die schoenen wel aan, want het is natuurlijk wel even prettig als je iedere dag een marathon loopt, dat je schoenen aan hebt, ja. maar zonder tegenprestaties. Dus wij noemen dat supporters. Ah, maar je krijgt ze wel gratis. Dat krijgen ze wel gratis. En er staat wel een embleempje op. Ja, ik vind het te, te ver gaan om dat eraf te zagen. Nee, nou dat noemen we gewoon... Dat, dat deed ja. Johan Kruif. die uh, lakte dat wit aan weg van die schoenen. Hé, hey, maar waar leefde je van? Want je uh, had een bedrijf. Ja, je uh, had een bedrijf. Uh, dat, in dat je, uh, je, als het goed is, importeerde je campers. Dat meldt Google althans. Ja, klopt. Ja, dat meldt ja. Google inderdaad. Nee, dat, uh, dat, dan zal dat wel kloppen. Campers? Ik ook gehad. Die droeg ik altijd. Ja, Met die bolletjes eronder. <laughs> Dan is een flauw man. Wat? Oh, oh campers! Hey. Ja, ik dacht echt dat het ook heel goed ging. Oh. Maar goed, je, bent je er hebt weer. je bedrijf verkocht. Ja. Uh, nee, had, uh, en je bent binnen dus. Campers en, en, en vastgoedbedrijf en, en die combinatie, dat hebben we verkocht. Ja, wanneer ben je binnen? Nou, dan heb je het weer tijd. Als je niet meer hoeft te werken. Ja, nou goed, als je niet hoeft te werken, ja. dan, uh, dan ben je een rijk man toch? Ja, maar de vraag was: dus je was binnen? Ja, Voor mijn gevoel was ik binnen. Ja. Je hoeft niet meer te werken. Ik hoef niet Voor meer te geld? Werken. Nee. Nooit meer. Nee, dat, dat ligt eraan. Ik weet niet wat er in de toekomst gebeurt. Jullie? Nee, dan moeten, nee. We, dan moeten we medium... Uh, uh, Precies. Hoe weet je? Of we we niet Anita weer gaan bellen. Hoeft hij niet kijk. meer te werken? Kijk, ik ben 45, zeg ik net. Ik ben ja. eigenlijk veel te jong om niet meer, niks meer te doen. Nee, maar, maar wij moeten werken voor het geld. Althans, ik. Ik weet niet hoe het met Jan Roos zit. Maar... Nee, ik zit hier uh, puur hobby. Ja. Maar ja. wij moeten werken voor het geld. Maar jij, hoeft, jij kan dus eens nou tot je 88ste marathons blijven lopen. Nou ja, als, dat, uh, als ik dat zou ambiëren zou ik dat eventueel kunnen, ja. ja inderdaad. En dat ligt er maar net aan wat ik... Wat en ik als je dat al zei, geld nou niet nodig. had gehad... Sorry? Als je dat geld nou niet had gehad... had je dan ook die 365 dagen gerend door Europa? Ja, misschien wel. Ja? Ja. Hoe dan? dan? Dan had ik het op een hele andere manier gedaan. Dan had ik ja. misschien wel meer uh, sponsoring gezocht. Ja, ja, ja. Nou ja, je hebt gelijk ook. Hé hey Richard, we gaan praten straks met je verder over uh, Wheel of Energy. Uh, het rad bij Schiphol. Gaan we straks met je praten. Maar uh, ja, we gaan eventjes uh, uh, iets anders doen. Maar we spreken straks over je actie. Ja, vroeger toen Nederlanders nog wel eens etappes wonnen en we nog radio luisterden via de eten, want toen kon dat nog, was Radio Tour de France elke zomer het enige programma om naar uit te kijken. En er mocht destijds nog gelachen worden ook. En omdat echte jannen romantische jongens zijn, willen we dat gevoel weer even terugkrijgen. Dus we gaan hem bellen. Wie gaan we bellen? Ab. Ja, beste Elisabeth van die. Ja, goedenavond. Ja. Op, op Dag Ap, gaat alles goed? Ja, ik dacht dat het op dit moment zelfs uh, bijzonder goed ging. Naar nou, wij dachten, laten we dat even met elkaar vaststellen. Laten we wel zijn en laten we dat vooral met elkaar niet wegwissen. Nou, wij dachten. Ab, wie is u voor de jonge luisteraars? Ja, ik dacht dat dat uh, Ab uh, toch een uh, bijzonder talentvolle carrière uh, achter de rug had, Dus ik uh, kan de jonge kijkers wel uh, en luisteraars natuurlijk wel bijtraten over het een en ander. Maar uh, het komt er eigenlijk hierop neer dat uh, App Kaashoek uh, eigenlijk uh, de commerciële drijfveer is geweest van uh, de Tour de France in de afgelopen jaren al. Nou, moet ik erbij zeggen dat het een tikje tegenvalt dat Ab de laatste 16 jaar... Nou, wij dachten, niet meer gebeld is. Ja. Maar ons, we blijven geduldig wachten bij de telefoons. Hoe komt dat, Ab? Ja, ik heb een nieuw nummer, dus uh, dat ja, zou dat, het kunnen zijn. Dat helpt niet. Nee, dat heeft inderdaad... Uh, dat zijn dan uh, van die uh, bijzonder pijnlijke momenten... die uh, elke liefhebber van de sports in zijn carrière wel eens tegenkomt. Maar goed, Ab heeft uh, gesolliciteerd als uh, tijdwaarnemer bij de, bij de rustdagen... dus. Dat komt wel goed. Ja. Ab. Kevin ja. Dish. zeg het eens. Kevin Dish. Ja. Die, die fietst mee. Ach. Jan. Uh, leg het ja, op. Ja, ik heb hier een uh, startlijst uh, voor mijn neus met daarop uh, toch uh, bijzondere talentvolle renners als uh, Sammy Morels, Hendrik Redans, Peter oh. Roes. Oh god, die lijst is die is ook uit 1994 of niet? Uh, ja, dat. Uh, uh, maar die rijden dus niet meer mee, naar nou, wij dachten. Nee. Hey, uh, oh. Appa Kaashoek, uh, die Nederlanders ja. die vallen maar op hun snuit. He. Hoe kan dat nou? Hebben ze de vallende ziekte of, of, of, of iets? Of, of, of slechte banden? Ja, Appa heeft daar een uh, onderzoek naar ingesteld. En dat is nog niet afgerond, naar nou, wij dachten. Ah, hey, en uh, Nikki Terpstra die uh, heeft uh, vandaag de. de uh, ja, zeg maar, dat is de rode. Plaketten of zoiets gewonnen. In ieder geval de aanvallendste renner. Maar hij kreeg ook een boete van 85 euro. omdat hij in het openbaar heeft staan te plassen. Maar, maar in, in jouw tijd. Uh, mocht je toch gewoon uh, pissen op de fiets? Ja, ik dacht dat in uh, mijn tijd. Uh, ik ben. Uh, laten wij dat even bij elkaar vaststellen. De, de uitvinder geweest van het uh, eerste rijdende toilet. Althans, uh, die indruk kreeg gehad. Want uh, als Appen op de motor. vast uh, de renner is reeds. dan uh, werd hij toch. Uh, Behoorlijk uh, nat van al die uh, renners die daar met hun, uh, laten we dat even met elkaar vaststellen, bijzonder talentvolle jonge heren, Ab op uh, natte wijze begroeten naar nou, wij dachten. Hé hey Ab, nu zitten wij s'avonds te kijken of naar Tour de Jour of daar de avondetappe. Wat heeft jou voorkeur? Ja, uh, App heeft uh, uh, Tour de Jour in zijn hart gesloten. Uh, want ik moet zeggen, dat is toch een uh, bijzonder talentvol programma. En het uh, meest opvallende is toch wel dat daar uh, de gasten die aanschuiven aan tafel ook wel eens uh, mogen praten, nou wij dachten. Ja, dat, dat is bij Mart. Uh, bij Mart lukt dat niet, hè? Er worden pogingen gedaan, maar het is uh, bijzonder moeilijk, uh, nou wij met elkaar moeten vaststellen. Overigens had ik gedacht dat hij met het uh, spelletje echte Janne mocht meedoen. Ik had uh, 16 keer ja, 17 keer B en uh, schoppen heer. Wat is Ab dan, ja, dan? Dan ben je absoluut een echte Jan hoor. Dat kan niet mis, Ab. Hé hey Ab, ik zit me zo vreselijk te erg aan die Maarten Ducro. Met zijn kaboutertjes in de, in de bochten Die er dan op je rug springen. En dat je daarom uh, gaat zweten. Eh, heb jij er ook moeite mee? Uh, Ab uh, uh, kijkt uitsluitend naar de Bel. Bijzonder talentvolle heren die uh, in duidelijke Nederlandse taal vertellen wat er uh, tijdens de koers gebeurt. En uh, niet roepen op het moment dat het echt lastig wordt. Oh jee, wat gebeurt hier nou? Nou wij dachten. Ja, want het is uh, eigenlijk wat heel dan? slecht dit. Ja, wat gebeurt er dan, op? Ja, het is heel slecht hoor. Ja? Ja. Ja, Ab kan daar dus niet over oordelen, nou wij dachten. Uh, Ab heeft overigens wel een scoop. Ah, oh, nou wacht Komt even, nog gooien we... Ja, ik uh, zag vandaag uh, in het, uh, op de uh, bijzonder talentvolle televisie dat er gevraagd werd uh, naar de herkomst uh, van de voornaam van uh, Van Enders. die bijzonder talentvolle Belg. Zijn uh, voornaam uh, is uh, Jelle, zoals jullie uh, wel zullen ja, weten. Nou, wij dachten, laten we dat even welknaar vaststellen. En uh, Jelle, die antwoordde toen dat hij vernoemd is naar Jelle Nijdam. De bijzonder talentvolle Nederlandse redder. Nou, hij heeft ap even een en ander nagekeken. Jelle van Endert is geboren in het bijzonder talentvolle jaar 1986. En Jelle Nijdam haalde zijn eerste echte aansprekende resultaat in de Tour de France van West-Berlijn in 1987. En dat betekent dat Jelle van Endert dus minstens een jaar zonder naam. Uh, heeft bestaan? Nou ja, of, of, of uh, mediamaniet zijn moeder. Dat kan natuurlijk. Ja, ook. dat kan natuurlijk ook. Ab gaat het natrekken. Hey Ab, is er ook iemand niet bijzonder talentvol? Uh, Ab zelf. Nou Ab. En, en, en, uh, Wat een bescheidenheid. Morgen wordt er gerust. Hè? Er wordt er niet gefietst. Uh, wie gaat de tour uiteindelijk winnen? Is dat toch uh, uh, uh, uh, Andy Slek? Nee, dat uh, heeft App ook even nagevraagd, naar nou, wij dachten. En uh, App heeft hier uh, de lijst uh, van deelnemers uh, toch nog even gevonden. En uh, Apple kan u vertellen en, uh, dat uh, Thomas Voekler. Uh, Voekler uh, ook? Voekler. Fransman. Ah. Amon. Naar nou, uh, nou, wij dachten. Proces. Maar uh, die, die, die, die gaat dus winnen, naar nou, wij dachten. Oh, die gaat, uiteindelijk, die, die, die gaat dat geel naar Parijs toe fietsen. Nou, hartstikke uh, ja. mooi. Ab uh, Kaashoek, mag ik je hartelijk bedanken... om uh, na 16 jaar weer uh, Radio 1 uh, te verfrissen of, of, of zoiets? Ja, Ab heeft nog wel een uh, bijzonder talentvolle mop. op. Nou, kom maar op. Goed, er komt een uh, man uh, met een hoed, een uh, café binnen. Herstel, er komt een man zonder hoed. een uh, café binnen. Herstel, er komt een man met een hoets, een zonder hoed een café binnen. En hij zegt, uh, geef mij één bier... En uh, doet die man met hoets, ook, die man herstel, zonder hoets, ook een bier. Nou, wij dachten. En uh, doet die mensen zonder hoets, uh, afrijd, er komt een man, maar gaat deze mop nog één keer overdoen, nou wij dachten. Ja. Er, er komt een man, af komt de volgende keer naar, uh, op terug, nou wij dachten, een uh, bijzonder, zei uh, dat de Frans gewenst. Top up. Ab Dankjewel. Ab Dankjewel. En een prettige dag verder. En bedankt voor het eh, bij ons even doorspreken van de Tour de France. Abkaashoek, dames en heren. Tot ziens tot ja, over nee, 16 nee, jaar. Namelijk dachten. Dag. Dat was Ab. Dat was Ab. kende ja, jij Ab, ken je Ab nou, nog? Nee ken, ik nee. nee, ken je niet. Nee. Jan Roos, kende jij Ab al? Abkaashoek. Ja, nee. Nee, hè? Nee. Ik ben weer net uh, als enige oud genoeg om Abkaashoek nog te kennen. Ja, maar Jan, jij hebt nog tapte melk gedronken, bloembollen ik gegeten. Ik heb wel eens met Leo Driesen. Dat is ook een bekende naam uit het verleden... in een vliegtuig gezeten in Amerika. Maar daar gaan we verder geen grap over maken. Maar uh, toen heb ik de Hulk voor het eerst in het echt gezien. Nou, wij dachten. Nou, wij dachten, ja. <lacht> nou, hartstikke leuk. Van fietsen gaan we even terug naar lopen. Want onze hoofdgast van vanavond is Richard Bortram. De man die uh, 365 Marpedons per jaar uh, loopt. We gaan het eventjes hebben over uh, ja, zijn actie op dit moment. Uh, Wheel of Energy. Wat is dat precies? Nou, op Schiphol uh, voor, de, voor de hoofdingang op het Della plein daar staat een heel uh, groot hamsterwiel... Kun je het ongeveer zien. En daar kunnen drie mensen tegelijk in lopen. En de bedoeling is dat het wiel zoveel mogelijk in beweging is in 365 dagen. En de ambitie is op liefst 24 uur per dag. Is dat wiel uh, uh, zeg maar doorzichtig met plexiglas? Nee, nee, nee. Dus je zit dan helemaal naar hetzelfde kleurtje, naar hetzelfde vlak te kijken? Ja, je zit naar hetzelfde vlak te kijken. Er hangen wel drie beeldschermen voor en daar komen een twitter op voorbij. Er komt een webcam die erop staat en een stukje van de website. Dus je ziet wel iets, maar er is genoeg te zien op Schiphol, toch? Je vertelde net al over je vriendin die je verloren bent aan kanker. Die actie heeft daar ook mee te maken met kanker. Ja, het is weer de verlenging van het project wat ik in 2006, 2007 gedaan heb. Alleen is het wel zo dat, uh, waar je het net over had... rauwverwerking, hoe, hoe gaat het dan, 50 kilometer? Nou, ik moet zeggen, na dat jaar dat ik gelopen heb... Uh, ben ik ondertussen wel mijn huidige vrouw tegengekomen... getrouwd, een dochtertje van een jaar. En uh, uh, waarom zeg ik dat nu? Dat ik uiteindelijk gezegd heb, het leven gaat wel door. Ja. En met haar, met Petra, heb ik ook besproken van... wat ga ik dan doen? Het kan weer terug het bedrijfsleven ja. in, maar misschien is het ook wel en iets... Waarom doen. heb je dat niet gedaan? Omdat het gewoon voelde van, uh, nou, wat we het eerste project gedaan hebben... was uh, ja, enorm veel animo voor voor andere mensen... die ook uh, heel positief gereageerd hebben. Gezegd, nou, fantastisch uh, project. Als er nog een keer iets komt, willen we ook zeker meedoen. En gezegd, nou, daar wil ik nog een slinger aan geven om het uh, door te zetten. En dat gaat voornamelijk om het samen te doen. In het eerste project liep ik alleen. En heel veel mensen die zich daarbij aansloten. En nu heb ik zoiets gezegd van, nou, als we het project op Schiphol opzetten... is de bedoeling dat het gewoon... Als het wiel draait en ik loop zelf een marathon, doe ik vier uur over. Staat die andere twintig uur, staat het wiel stil. Nou, dan kunnen andere mensen instappen. En zo is de bedoeling dat we het samen uiteindelijk in beweging brengen. En dat is, ook, dat is ook gaan lopen vanaf het begin, Ja, of dat niet? vind ik een leuke woordgrap. Ja, is dat gaan lopen, druk? Uh... Nou, dat is gaan lopen inderdaad. Maar ja, je hebt de winterperiode natuurlijk altijd wat moeilijker. Is De vakantieperiode is wat moeilijker. Ja, er vallen nog wel wat gaten. Ja, want uh, wat mij nou opviel, Richard... toen jij vi vijf jaar geleden inmiddels begon met die eerste 365... toen werd je echt doodgegooid in alle media met Richard Botram, uh, En nu blijk je op Schiphol, waar ik toch echt regelmatig kom... en een je te lopen, uh, al vanaf oktober vorig jaar. En ik wist het helemaal niet. Nee, nou, dat is heel verbazingwekkend. Hoe kan dat nou? Ja, ja, want, ik wist uh, het ook niet. Nee, nou, nou, dat is eigenlijk dat is jammer... Dat is heel jammer. Want uiteindelijk, dat is de bedoeling waarom we daar staan. We staan daar niet om. Nee, maar Jan en ik lezen nog wel eens een krantje of een boekie of een tijdschriftje, of we kijken wel eens een televisiedingetje. Maar echt veel aandacht krijg je niet. Waarom is dat eigenlijk? veel te weinig van dat wij denken dat het eigenlijk zou verdienen. En wij dan praat ik over de mensen die achter de Stichting zitten. dan praat ik over de vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Heel raar. Het meest of geringste is nieuws? Nou ja, dat is de vraag die ik mezelf ook stel. Daar heb ik niet direct een antwoord op. Nee? Nee, nou goed, ik besef natuurlijk wel dat het niet 365 dagen een feestje is. En dat er nee, iedere maar bijvoorbeeld dag... uh, van vorige keer weet ik nog dat je door een hond gebeten werd. Nou, normaal is, uh, is man bij het hond uh, is nieuws, maar andersom niet. Hond bij het man. Maar nou ja, er moet van, iets bijzonders hond... gebeuren ja. en er moet iets, iets, iets uh, buitengewoons zijn en dan is, het, uh, dan is het nieuws. Maar als je dan echt een, een missie hebt en je staat ergens voor, nog niet eens vanaf het begin, hè, met, met de start, het vertrek. En dat je zegt, nou ja, het is trouwens een grappig vertrek als je op één ja. plek blijft lopen. Ja, maar, uh, ja dat is Maar dat is, uh, dat is eigenlijk uh, wel verbazingwekkend. Het moet waarschijnlijk nog gekker zijn. Hè? We hadden het over crazy. Nog gekker dus. Ja, want het is niet gek genoeg dat uh, in, in, in 365 uh, marathons maar in een Ben uh, je er gefrustreerd over of niet? Nee. Nou, gefrustreerd is niet het juiste woord, maar ik ben wel verbaasd. Ja, gefrustreerd is iets dat ik er last van zou hebben, en dat heb ik niet. Ik ben wel op zoek naar de sleutel om te zeggen: van wat is dan hetgene wat, wat pers en media dan wel heel interessant vindt? Ja, dat kan ik je wel vertellen. Leed, ja, een leed is er leed en succes. En wel voor leed is er nou een leed is er dat uh, uiteindelijk niet het feit dat ik daar alleen maar zelf loop, maar er gebeuren natuurlijk al heel veel dingetjes uh, um, om me heen, en dan praat ik over mensen die in het wiel lopen. Die, uh, die ook genoeg leed hebben en die zeggen van... nou, dat is de reden waarom ik wil lopen. Yeah? Om het onder de aandacht te brengen, bewustwording... een beter leven met kanker is gewoon een stuk belangrijker. En uh, een stuk belangrijker omdat je namelijk... op het moment dat je te horen krijgt dat je die ziektekanker hebt... of dat je ermee te maken hebt... dan uh, alle parameters die je hebt in je leven... die slaan allemaal onder je voeten weg. Ja, je, je bent dus je vriendin verloren... maar je hebt nog meer, nog meer uh, geconfronteerd met kanker, toch? Ja, nou, Ik ben uh, voortdurend ge geconfronteerd met kanker in mijn leven. En, uh, uh, voornamelijk omdat er heel veel mensen zijn die, uh, die ook meelopen, wat ik al zei. Maar ook, uh, ja, dat is iets wat, wat, uh, wat heel recent is van de afgelopen dagen. Het is dat mijn moeder uh, heeft, uh, een, ja, kanker op dit moment En dat is iets, uh, een hele serieuze vorm. En dat betekent ook dat ik daar wel uh, wat meer aandacht aan wil besteden. Ja, begrijpelijk. En dat betekent... Ga je wel door of niet? Nou, dat betekent dat ik uh, ga stoppen. Jij stopt? Ja, ja ik, ik ga stoppen. Het project gaat door. En ik heb nu, uh, we zijn nu op dag 281. En ik heb besloten om te stoppen omdat ik uh, zeg, we lopen voor een beter leven met kanker. En het kan niet zo zijn dat, uh, dat ik loop terwijl er uh, ja, dat thuis de kraan lekt, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, je, je, je stopt dus vanaf heden, vanaf nu, met het lopen in het rad. Ja. En ja. dat is gewoon klaar. En dat is nu dat is in ieder geval voorlopig, is dat klaar. Ik, ik heb gezegd uh, uh, eerst maar eens kijken hoe dat het uh, in de thuissituatie is. In de privéomstandigheden. Die, die zijn er nu gewoon naar dat ik daar uh, mijn tijd en energie in wil besteken. Is dat nou een heel makkelijke of een heel moeilijke beslissing? Het is een hele makkelijke beslissing. Maar het is heel moeilijk om het daadwerkelijk dan ook uh, te zien. Ja, hoe ziet het dat morgen uit? Ja. En waarom is dat dan heel moeilijk? Nou ja, het is een beetje, we zijn een dier. Als je iedere dag naar Schiphol toe gaat en je stapt in het wiel... dan uh, gaat er ontzettend veel positieve energie vanuit. het wiel. Het heet ook het wiel of energy. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die komen hun energie brengen. Maar je krijgt er ook energie van. Mensen die hun verhalen hebben. Mensen die gaan reizen, die uh, hun duim opsteken. Het is de eerste kennismaking met Nederland. Ja. Mensen die naar buiten komen, buitenlanders. Ja. Ja, of mensen die terugkomen van vakantie. De, geweldig de is initiatief. Dat natuurlijk moeten willen. betekent dus dat je uiteindelijk op dat moment, als je dan... Uh, als je daar zegt, van, ik ga ermee stoppen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik wil leven voor wat ik zeg. En dat is heel gemakkelijk. Maar dan is het een kwestie van doen. Ja, dat voelt natuurlijk nog wel heel dubbel. En wat betekent dat dan voor die, voor die hele actie? Nou, jij dat bent het, wel het gewoon doorgaat. Ik, ik heb altijd gezegd, ik, ik wil de kar trekken voor het project als het het, het het doel dient. Maar uiteindelijk moet het ook door kunnen gaan zonder dat ik erbij ben. Nou, in ieder geval, Richard, uh, je stopt ermee. Dat uh, was nog niet bekend, geloof ik. Dus voor mij kunnen we gewoon erin gooien. Ja, we moeten erin gooien. zo, er maar in. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Echt aan de luisteraars. Het uh, is niet te geloven, maar uh, Richard Bortram... de man die uh, 375 marathons per jaar loopt... In, dat in uh, het Wheel of Energy op Schiphol uh, ja, zou doen... die stopt ermee, die is ermee opgehouden. Die gaat niet meer lopen in het rad. Want uh, ja, hij gaat, uh, nou ja, denk ik, aandacht besteden aan, uh, aan je moeder op dit moment. Kort? Ja, nou ja, en zo is het. Precies. En wat vond je moeder ervan? Nou, die is er heel blij mee. Ja? Ja, die is, uh, die is uh, heel aangedaan en, en ontroerd daarover. Omdat ze uh, niet gedacht had dat ik, uh, dat ik zou stoppen. Nou ja, goed, dan heb waarom ik weer over verwachten. En waarom verwachten ze dat niet dan? Nou ja, dat kon ze alleen maar hopen. Omdat zij ook op dezelfde manier... We zijn uit hetzelfde hout gesneden. Daar ben ik heel trots op. Maar dat ze niet zo iemand is die allerlei dingen verwacht... Uh, en dat bij een ander neerlegt. Maar dus ik kan het wel heel erg goed hopen. En uh, als het dan daadwerkelijk ook gebeurt... nou, dat uh, is heel fijn. Weet je nou eigenlijk wat je dan gaat doen uh, vanaf morgen? Nou ja, dat heb ik je net verteld. Nee, maar dus ga je ik, uh... dat fulltime doen dan? Ja, dat ga ik fulltime doen. Je... Dat betekent niet dat ik de hele dag op de bank ga zitten... en mijn moeder het handje vasthoudt. Maar het betekent gewoon dat er we wel uh, er zullen zijn... en uh, dat we samen uh, gaan kijken van... Hoe gaan, we hier nou, uh, hoe gaan we hier nou een draai aan geven aan deze tijd? Weet je, op het moment dat je met die ziekte te maken krijgt... en dat is niet nieuw, daar ben ik echt niet uh, uniek in. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen. Ja, dan wordt die zekerheid die wordt gewoon weggeslagen. Dat betekent dat je zowel fysiek als, als mentaal, maar ook een aantal praktische zaken... gewoon moet opnieuw moeten uh, gaan eiken. Ja. En, en hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat invullen? En die mensen die jou vanaf 10, of vanaf 10 oktober 2010 uh, niet zagen staan... bij deze actie, die gaan je morgen natuurlijk allemaal weer bellen. Want nu stop je ermee en nu is er weer nieuws, hè? Nou ja, dat zou best zo kunnen. Werkt dat dat, toch? Uh, en dat ja, nieuws ook. is er ook. Als dat uh, voor hun het nieuws is, dan, uh, dan, dan uh, hebben we dat zeker ook te melden. En, uh, en zo is het ook. Ja, het is voor hun nieuws dat je er ooit aan begonnen bent... maar nu ook dat je ermee gestopt bent. We zullen zien. Maar ja. wat ging er fout, Richard? Want die eerste actie was bizar veel publiciteit in heel Europa. En ja. Ik heb gezocht op Google. Je komt echt heel weinig tegen. Nou, ja, het is misschien te dichtbij. Uh, ik, misschien hebben jullie daar een antwoord op. Maar uh, te dichtbij. Uh, Laten we eens kijken of er iets gebeurt. Of er iets groots gebeurt. Iets spannends. Nog groter, nog gekker. Uh, nou, dat is uiteindelijk nooit de insteek geweest. Wat grote namen die voor je gaan lopen. Heb je dat gehad of niet? Nou, we hebben een aantal grote namen gehad, maar dat zijn misschien niet de mensen die... Uh, nou, noem maar eens drie. Ja, dat zijn mensen die je niet kent waarschijnlijk. Oh, oh. dat zijn hele grote namen ja? meestal, ja. Dat ja, toch? Nee, voor mij, mijn, mijn moeder artiest, heeft al een keer gelopen in het nee, wiel. Maar... Is dat ja, door... niet een grote naam? Ja, zeker voor hey, jou. Jan Dijngraaf, nee? ja. dat is een nee, grote naam. Nee, maar artiesten... Voor mij een BN'er is Umberto Tan. Dat is ja. voor mij een hele, hele, hele grote naam. Held, ja, He. is, is een iemand naam. die... Voor mij is hij een held. En zeker omdat ik zie dat hij ook uit een betrokkenheid gelopen heeft. En dat vind ik heel erg belangrijk ook. Dat is absoluut gratis. Ze, ze hadden zich altijd aan het scheren. Dat was wel een <laughs> een... Maar goed, voor de rest deed hij niet in sponsoring. Hey Richard, we komen straks nog even bij je terug. We gaan straks nou even naar het wereldnieuws. Uh, maar daarvoor uh, draaien we nummer 3 uit de top 10 van Richard Bartrom. En het is Raccoon. Tot zo, vrienden. <middels>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 Every day I love you more and more